Hoofdstuk 3 Bewust waarnemen, denken en doen Spirituele tekst, Corpus Hermeticum 11, de versen 1 tot en met 13 Hermes, gisteren als Klepius heb ik het woord van de volwassenheid onderwezen en nu acht ik het, in samenhang daarmee, noodzakelijk uitvoerig over de zintuiglijke waarneming te spreken. Men meent dat er tussen de zintuiglijke waarneming en de verstandswerking verschil bestaat in die zin dat de ene stoffelijk is en de andere geestelijk. Ik echter ben van oordeel dat beide ten nauwste verbonden zijn en geen verschillend althans bij de mensen zo bij de overige dieren de dus zintuiglijke waarneming al aan de natuur gebonden is bij de mensen is dit bovendien het geval met het verstand het denkvermogen verhoudt zich tot de verstandswerking zoals god zich verhoudt tot de goddelijke natuur immers de goddelijke natuur wordt door god voortgebracht en de verstandswerking door het denkvermogen dat verwant is aan het woord. Of beter nog, de verstandswerkingen en het woord zijn elkaars werktuigen, daar het woord niet wordt uitgesproken zonder een verstandelijke werkzaamheid en de verstandelijke werkzaamheid niet openbaar wordt zonder het woord. De zintuigelijke waarneming en de verstandswerking komen dus tezamen als het ware ineengevlochten de mens binnen er is namelijk geen verstandswerking zonder zintuiglijke waarneming en geen zintuiglijke waarneming zonder verstandswerking toch is het mogelijk zich een verstandswerking voor te stellen zonder directe zintuiglijke waarneming zoals de voorstellingen die zich in dromen vertonen. Ik ben van oordeel dat beide werkingen door het verschijnen van de droombeelden worden gewekt. De waarneming geschiet zowel in het stoflichaam als in het astrale lichaam. Zodra beide delen van de waarneming verenigd zijn, wordt de gedachte in het verstand opgeroepen door het bewustzijn verklankt. Het verstand brengt alle gedachtebeelden voort, goede beelden indien het de zaden van God ontvangen heeft, onheilige beelden indien ze van een van de demonen afkomstig zijn. Er is namelijk geen plaats ter wereld die zonder demonen is, dat wil zeggen demonen die het licht van God missen. Zij dringen bij de mens binnen en zaaien er de kiemen van hun eigen werkzaamheid. Het verstand wordt dan met het gezaaide bevrucht, met overspel, moord, onheuze bejegening van de ouders, heilig schennende daden, goddeloze handelingen, zelfmoord door ophanging, of het zich neerstorten van de rotsen en allerlei andere dingen die het werk van de demonen zijn. Wat de zaden van God betreft, zij zijn weinig in getal, maar groot en schoon en goed. Men noemt ze deugd, matigheid en godzaligheid. Godzaligheid is de gnosis, de kennis die van en bij God is. Wie deze kennis bezit, is vervuld van het algoede en ontvangt zijn gedachten van God, welke geheel anders zijn dan die van de massa. Vandaar dat zij die in de Gnosis wandelen, de massa niet behagen, en dat anderzijds de massa hun niet behaagt. Zij worden als dwaas beschouwd, zijn het voorwerp van gelach, en spotterij en worden gehaat en veracht en soms zelfs vermoord daar zoals ik zei het kwaad hier wel moet wonen omdat het van hier afkomstig is zijn domein is dan ook de aarde en niet de wereld zoals sommigen godslasterlijk beweren hij echter die in eerbied en liefde tot God staat, zal alles verdragen, omdat Hij deel heeft aan de Gnosis. Alles werkt voor zulk een mens ten goede, zelfs datgene wat voor anderen het kwade is. En als men Hem hinderlagen legt, draagt Hij alles als een offer op aan de Gnosis en doet Hij alleen. Het kwade verkeren tot het goede. Ik keer nu terug tot mijn bespreking van de waarneming. Het is dus de mens eigen, de waarneming en de verstandswerking te doen samenvallen. Zoals ik reeds eerder zei, beschikt echter niet iedere mens over het verstand, want er zijn twee soorten mensen, de stoffelijke mens en de geestelijke mens. De stoffelijke mens verbonden met het kwaad, ontvangt, zoals ik zei, de kiem van zijn gedachten van de demonen. De geestelijke mens is verbonden met het goede en wordt door God in zijn heil bewaard.